7 uur. De Radio 1 Sportszomer. Tom van Teck en Tim Overdien. Het wil maar niet lukken bij telefoonfabrikant Nokia. Opnieuw leed het bedrijf een fors verlies in het afgelopen kwartaal. En een documentaire over het Londense stadsdeel East End. Profiteren de East Enders, deze illustere stadsbewoners... van de Olympische Spelen die voor de deur staat. Nu eerst het NOS nieuws van 7 uur. Raymond Serré.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 Uitzendkrachten krijgen over drie jaar hetzelfde loon als collega's in vaste dienst. Daarover hebben vakbonden en uitzendbureaus overeenstemming bereikt. De nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst, waarover zeker tien jaar is gepraat, moet nog wel worden goedgekeurd door de achterban. De bonden en de brancheorganisatie van de uitzendbureaus zullen dat naar verwachting in september doen. Met zo'n 600.000 deelnemers is de CAO voor uitzendkrachten de grootste CAO van Nederland. Een stuk toast dat prins Charles liet liggen bij zijn ontbijt op de dag dat hij met Diana trouwde, heeft op een Britse veiling 330 euro opgebracht. Het geroosterde broodje werd achterovergedrukt op de ochtend van het huwelijk in 1981. De moeder van een bediende van Charles zag het liggen op een dienblad in de gang van het paleis. Het broodje lag 30 jaar te verstoffen in een kastje, totdat de eigenaar zich vorig jaar door het huwelijk van prins William realiseerde dat er wellicht geld mee was te verdienen. Op de derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse zijn veel wandelaars uitgevallen. Normaal telt dag 2 altijd de meeste uitvallers. Dat is nu dag 3 met 935 wandelaars. Volgens een woordvoerder van de Vierdaagse komt het hoge aantal uitvallers door het slechte weer. Toch haalden ruim 38.000 deelnemers de eindstreep na de dag van Groesbeek. Morgen is de laatste dag van de Vierdaagse met de intocht op de Via Gladiola in Nijmegen.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 Het is drie minuten over zeven. Radio 1 Sportzomer gaat gewoon verder. Onder andere met een documentaire over de wijk East. En u weet wel, daar worden de spelers straks georganiseerd. En wat heeft zo'n wijk er zelf nu eigenlijk aan? even Jeroen Wilaard was bij Vlaamse wielerfans... die hun hoop in de Tour volgden. Jurgen van den Broek. Hier zijn Tom Van Vathek en Tim Movendiek. Hier ja, gaan we eens even honkballen. Uh, volgens mij zit het helemaal vol. En die Playball, ja. Nederland, Verenigde Staten. Dan nemen we het hoed <laughs> vooraf. Hè. Absoluut. En hè. dat is niet zomaar Team USA. Dit zijn de beste college honkballers uit Amerika. En uh, ik geef je op een briefje. Die staan binnenkort, binnen een paar jaar in de Major League. Dit zijn hele goede oh. honkballers. Maar ja, dat is Nederland ook. Want die zijn de regerend wereldkampioen. Het is uitverkocht vanavond in Haarlem. Geen regen. Dat was jammer gisteravond. Cuba, Nederland afgelast. Wordt morgenavond gespeeld. Maar nu kan er echt weer genoten worden van een topwedstrijd in Haarlem. De sfeer is goed. En uh, de Nederlandse werper is Orlando Intema. Die staat zo dadelijk tegenover een uh, goede ploeg. Ik heb ze zien spelen eerder dit uh, toernooi. Dit is echt een, uh, een klasse ploeg. Jonge jongens, allemaal. College-hongballers, ik zei het al. Maar ja, je wordt daar opgegroeid met honkbal. Dan krijg je in de wieg al mee een honkballetje en een uh, handschoentje. Die jongens kunnen hongballen. En dat zal, zal Nederland vanavond ook gaan merken. Orlando Intema dus de werper speelt bij UVT in de Nederlandse competitie. Hij zal het moeilijk krijgen. Het is een belangrijke wedstrijd voor Nederland. Nederland heeft één keer gewonnen, één keer verloren. Verloren van Puerto Rico, dat alles heeft gewonnen tot nu toe. En nu moet er eigenlijk wel gewonnen worden van de Verenigde Staten. Want ook de zware wedstrijd morgen tegen Cuba staat er op het programma. Maar eerst dus zo dadelijk. De wedstrijd staat op punt van beginnen. Nederland tegen Team USA. Een mooi doelpunt, zojuist van Marco van Ginkel, hard in de bovenhoek. Uh, hij brengt daarmee Vitesse op een voorsprong van 4-3 tegen locomotief plofdief. We gaan het hebben over Nokia, want het gaat nog altijd niet goed met Nokia. Het Finse telefoonbedrijf draaide in het afgelopen kwartaal... een nettoverlies van anderhalf miljard euro. Het lijkt Nokia maar niet te lukken om uit de rode cijfers te komen. We gaan erover praten met Maarten van Vliet, researcher en redacteur... bij het onderzoeksbureau Telecom Paper. Goedenavond. Goedenavond. Um, Nokia, nog niet zo heel lang geleden was het een soort voorbeeld... hoe je je bedrijf kon ombouwen en een van de meest succesvolle bedrijven ter wereld. En het, het, het wil nu maar niet meer lukken, hè? Nee, nee, nee. Wat dat, is er aan de hand? Dat, dat Wat is daar nou aan de hand, dat dat zo lang uh, al misgaat, zeg maar? Nou, dat is eigenlijk uh, zijn er twee dingen aan de hand. Uh, kijk, je hebt natuurlijk een, een terug, te maken met een terugloop van de verkoop van de normale toestellen. Dus dan, dan, dan heb ik het over de niet-smartphones, nokia jaagjes waar uh, vroeger iedereen mee liep. Yeah. Uh, die verkoop loopt harder achteruit dan, dan verwacht. En daarbij komt ook nog dat uh, de verkoop van de nieuwe generatie smartphones van Nokia uh, nog niet zo hard loopt als eigenlijk werd verwacht. Dus wat er aan de achterkant uitgaat, komt aan de voorkant niet meer in. En kun je bij dat tweede zeggen dat ze daar eigenlijk in eerste instantie de slag gemist hebben... en die nu op een, op, ja, proberen te achterhalen, maar dat dat nog heel moeilijk is, die inhaalslag? Dat is heel moeilijk. Uh, kijk, je moet je bedenken dat Nokia een, een redelijk lange traditie heeft in de mobiele markt. Dus ze zijn een heel lange monopolist geweest. En uh, voor monopolist is er natuurlijk maar één weg en dat is naar beneden. Um, ze zijn vrij laat een smartphone-markt opgegaan. Die werd eigenlijk in uh, zo rond 2007 werd die ontsloten met, uh, met de komst van de iPhone en uh, niet al lang daarna de eerste Android-telefoons. En eigenlijk uh, hebben ze toen vastgehouden aan hun strategie en pas sinds uh, de samenwerking met Microsoft begin vorig jaar um, zijn ze gaan innoveren. Dus ze hebben een achterstand. En die samenwerking, daar is toen veel over te doen geweest... die is er nu. Gaat het wel iets beter? Wordt het wel minder erg, zeg maar, hoe het met Nokia... Nou, afgaande op de cijfers uh, uh, wordt het niet minder erg. Uh, kijk, het verlies wat ze hebben gerapporteerd... dat is eigenlijk dubbel zo erg als dat de analisten vooraf hadden verwacht. Kijk, die cijfers spreken voor zich. Een lichtpuntje is wel dat de verkoop van die Lumia smartphones... dat is verdubbeld naar 4 miljoen in het tweede kwartaal van dit jaar... Um, ja, en die trend zal zich moeten doorzetten om, uh, om het bedrijf weer uh, op de goede rete te krijgen. De Lumia phone, wat is dat voor nou. een, uh, een ding? Nou, een Lumia telefoon, dat is uh, zoals ik al eerder zei, de eerste uh, echte smartphone waar uh, Nokia mee de markt op is gekomen. Uh, daar hebben ze ook lang aan gewerkt, lang ontwikkelproces geweest. Um, en het is typisch een telefoon waarmee ze zich uh, duidelijk willen positioneren als uh, tegenhanger van, uh, van de iPhone en uh, Android uh, smartphones zoals bijvoorbeeld die van Samsung, de Galaxy. Maar hoe kun je je onderscheiden door het beter te doen of het anders te doen? Um, allebei. Uh, het een gaat uh, gaat niet zonder het ander. Uh, nou, ze maken dus gebruik van de software van, uh, van Microsoft, Windows Phone. Uh, die hebben nadrukkelijk gekozen voor een onderscheidende interface. Volgens Microsoft zelf het meest gebruiksvriendelijke. Uh, en ook qua design uh, aan de buitenkant, qua behuizing, uh, ziet het er qua, qua, qua, qua vormgeving... ziet het er ook totaal anders uit dan de, de gangbare smartphones. We moeten er wel over kunnen kletsen, hè? En dat is vaak wat gebeurt met Apple. De hype, de visie die dan wordt gekoppeld aan een nieuw product. Is dat iets ja. waar Nokia ook in tekort schiet? Uh... Ja, kijk, dat is een beetje appels met peren vergelijken. Kijk, uh, Apple heeft die, die smartphone-markt in 2007 uh, eigenhandig naar zich toe getrokken. En daar is op een gegeven moment een soort van, uh, nou ja, een. een, een, een, een, een ja, een, een, een scene rondom ontstaan. Uh, en, en Nokia en Microsoft zijn natuurlijk twee bedrijven die uh, ja, niet, niet de uitstraling hebben van, van, van een Apple. Hè? Ik heb het over uh, in Nokia. Dat is natuurlijk een, een, een, een lange speler in de, in, in de mobiele markt. Microsoft, die kennen we natuurlijk allemaal. Uh, dat zijn twee mastodonten, twee grote bedrijven met, uh, met, uh, met een behoorlijk verleden uh, in de mobiele markt. En ja... Tot of vandaag slagen ze er niet in om ook diezelfde uh, yeah, uh, uh, uh, beleving te creëren. zoals die bij Apple wordt uh, gevoeld. Er wordt er steeds gesproken over een transitiejaar. Mijn laatste vraag is eigenlijk nog, meneer Van Vliet. Gaat het nog goed komen met Nokia? Ja. Um, ik denk dat dat, uh, dat heel vroeg is, uh, of nog te vroeg is om te zeggen. Uh, u noemde het net al transitiejaar. Daar hebben ze dit jaar tot, uh, tot transitiejaar uitgeroepen. Daar komen ze nu nog mee weg. Ik wil voor het derde kwartaal hebben ze ook een, uh, eenzelfde prognose als dit kwartaal uh, opgesteld. Dus niet, niet goed. Het vierde kwartaal zal waarschijnlijk niet beter zijn. En um, nou ja, in 2013, uh, nou, dan zal het waar het jaar van de waarheid moeten worden. Ik ga u danken voor uw toelichting. Maarten van Vliet, research en redacteur bij het onderzoeksbureau onderzoeks Paper. Dank u wel. Graag gedaan. We gaan nog even terugblikken op de Tour de France van vandaag. We weten allemaal dat die Nederlanders niet meestreden, Ook niet vandaag en ook zeker al lang niet meer in het algemeen klassement. Het gaat iets anders in dat opzicht voor België. Vooral de Vlaamse fans keken toe hoe Jurgen van den Broek streed voor een hogere plek in het algemeen klassement. Hij werd uiteindelijk zesde en daar konden ze tevreden over zijn. De reportage van Jeroen Willaard. Herman Frizon, Jelle van Endert gaat, die opent op het laatst. Als het nog alle kanten op kan, Jurgen kan nog volgen. Ja, dat is was een beetje de bedoeling. Het moest iets, iets sneller gaan in de finale. We moesten uh, gewoon uh, wat tijd terugnemen op uh, Van Gaarden en Evans... nog, ...omdat er nog een tijdrit aankomt van 50 kilometer. En ja, uh, we moesten het tempo omhoog krijgen. Basso lag niet hoog genoeg in tempo en hebben we geprobeerd om het te openen. En... En dan op het einde zie je dat hij nog 30 seconden terugneemt op Van Gaarden. Ik denk dat jullie de tijd gaan kunnen terugpakken op een DJ Van Gaarden. Het dat zag in ieder geval er net al spannend uit. Is dat genoeg? Dat zullen we zaterdag laten blijken. We staan nu ongeveer in 2 minuten 30 voor op Van Gaarden voor die vijfde plaats. Die vierde, de derde was moeilijk, dat wisten we. De, het, was, het verschil was te groot met um, Nibali. Uh, je zegt vandaag ook weer dat de uh, Frome en... De gele truidrager uh, uitstandig waren, uh, dus uh, ja, ik denk dat we tevreden mogen zijn waar dat hij nu staat, dat dat zijn plaats is. Maar daarmee ook weer kwaliteit bevestigd? Ik denk het wel. Uh, als je ziet welke progressie hij gemaakt heeft als hij overgekomen is. Met, uh, te beginnen met de Giro en daarna naar de te komen. Als je dat nu kan bereiken, uh, ja, dat is gewoon fantastisch. Genoeg voor enthousiasme bij heel, in heel België. Ja, maar dat was de jaren ervoor ook al. Dus uh, hij bevestigt gewoon dat hij de kwaliteiten heeft. Om... Maar het wordt dus steeds een leuke feestje als het zo doorgaat. Ja, ik weet het. Maar uh, we hebben er ook uh, 100% naartoe gewerkt. Alles, alles aan gedaan om een topfitte hier, hier te krijgen. Dus uh, ja, hij bevestigt gewoon dat hij de kwaliteiten heeft... om ooit uh, een podium te kunnen halen in de Tour. We spraken er al over hoeveel details jullie bestudeerd hebben. Zo'n tijdrit is een apart gegeven. Jurgen van der Broek moet daar nog in groeien. Kan dat? Alles kan. Uh, hij is al gegroeid. Als je ziet dat zijn tijdrit vorig jaar ten opzichte van nu... Uh, rijdt hij toch uh, tegenover de gevorderde of de, de echte tijdenspecialisten verliest hij toch minimum één minuut minder. Uh, dus dat is al progressie gemaakt. Uh, misschien nog een klein beetje naar de toekomst toe, maar... Uh... Ja, alles op zijn tijd een beetje. En ik denk, uh, ja, wat ik net al gezegd heb, we hebben 100% goed voorbereid. Uh, zowel via verkenningen als uh, naar de Sierra Nevada. Ik denk, uh, vanaf uh, luik like, like. dat is toch niet niks. Tot nu zijn we niet veel thuis geweest. Hoe is het met al die verkenningen en de gegevens die er liggen... met de verkenning van het podium in Parijs? Oei, oh, ja. ja. Dit jaar zal het niet zijn, maar... Wij komen zeker terug en uh, nogmaals met het doel om, om ooit op dat podium te staan. En, ja, zo kort mogelijk. Geel? Nah, dat, is dat zeg ik al met een knikje. <laughs> ja, dat is vergezocht. Maar uh, ja. je, hebt, je hebt een doel en, en, en een droom is altijd um, om zo goed mogelijk te scoren. Uh, zeg, het is al fantastisch waar we nu staan. Ik hoop dat hij dat kan houden uh, zaterdag in de tijdrit. Ja, en dat is al schitterend. En, ja, dan misschien nog uh, een trapje hoger de volgende, een van de volgende jaren. Content naar beneden in de evacuatie? Zeker weten.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 En het mooie weer wordt steeds mooier natuurlijk met deze mooie plaat. Gloria Gainer, you never can say goodbye. Radio 1 Sportzomer Verhalen vanaf de zeilijn. In de aanloop naar de Olympische Spelen deed Londen drie beloftes. Dit zouden de eerste duurzame Spelen worden. De Britse jongeren zouden door het evenement meer gaan sporten. En ten derde zouden de achterstandsbuurten van Oost-Londen... waar de Spelen voornamelijk plaatsvinden, er enorm op vooruit gaan. Herbert Wolf van het Nederlandse Olympische Comité... woonde het afgelopen jaar in Londen om de Spelen mee te helpen organiseren. Lopend door Upton Park, een van de armste wijken van het Britse Koninkrijk... houdt hij deze drie beloftes opnieuw tegen het licht. In Groot-Brittannië heb je een armoedeindex. Daar worden alle Britse gemeenten gerangschikt En in de top 10 staan dus vier gemeenten die hier rondom het Olympic Park zijn. Dus dat laat zien hoe, hoe slecht het in deze wijken gaat in vergelijking met de rest. Als je hier zo rondkijkt, je ziet heel veel uh, nou, vrouwen met hoofddoeken. Je ziet heel veel mensen uit, uh, uit India of Pakistan. En ook als je even naar de winkels kijkt... Um, nou, een Indische kleermaker, een, uh, een drugstore, ook met, met Aziatische producten. Londen heeft destijds heel bewust ervoor gekozen om uh, de Olympische Spelen hier in het Oosten te organiseren. Want dat is het arme deel van de stad. Hier kwamen de, de boten aan. Um, en hier waren heel veel arbeiders die gewoon in de havens werkten. En daardoor was dat altijd ja, toch wel armoedige achtergestelde gebied. En dat werd nog een keer erger door uh, het bombardement van de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog. En toen, toen was hier eigenlijk helemaal niets meer. Het probleem van deze wijk is eigenlijk ook eigenlijk van het hele gebied... dat hier altijd de mensen terechtkomen die voor het eerst naar Groot-Brittannië komen. En dat betekent dat je altijd de, de mensen hebt met een lage opleiding... die vaak ook geen Engels spreken en die proberen dan vanuit hier uh, verder te komen. En dan, dan komt midden eigenlijk in deze wijk... Uh komt dan een Olympische Spelen, maar waar worden die mensen van East End er ook beter van? Uh, op bouw van het Olympic Park zijn heel veel mensen hier vanuit het oosten betrokken. Die, die hebben hier aan meegewerkt. En de hoop is dat deze mensen ook na de Spelen dan weer uh, werk zullen vinden. The Olympic Games are coming to this neighborhood. Is that good for this neighborhood? Um, it is good. Is uh, it good, good for the area? So you're going to get a lot of people obviously coming all over the world... To watch the Olympics, so be good. Het is goed voor de stad misschien, omdat heel veel mensen naar Londen komen om de stad te bekijken. Ja, yeah, I mean, there will be more employment voor people. Um, obviously, that's it, really, yeah. In totaal zijn er um, 2700 projecten uitgevoerd. Niet alleen hier in de wijk, maar in heel Groot-Brittannië. En allemaal projecten om ervoor te zorgen dat. Uh, met name jongeren, weer een perspectief krijgen. Ik heb, toen ik hier uh, in Londen was, één project van dichtbij gevolgd. Het is een hockeyproject. Waar jongeren uit, uit deze wijken hebben geleerd te hockeyen. En het bijzondere was dat dit uh, allemaal jongeren uit verschillende wijken waren. En normaal ontmoeten jongeren elkaar niet, want je gaat je eigen wijk niet uit. Dan word je in elkaar gemepeld, want iedere wijk heeft één of meerdere gangs het unieke van dit hockeyproject was... dat er heel bewust de jongeren bij elkaar zijn gevoegd uit de verschillende wijken... om met, el met elkaar te leren hockeyen en elkaar ook beter te leren kennen. En daar zijn inmiddels echte vriendschappen ontstaan. En, en dat vind ik een van de, van de echte ja, legacy of positieve effecten van de Spelen. Uh, dat het echt ook betekenis heeft voor de mensen zelf. Businesswise... Is London going to be booming, I hope so. For the business is het ook goed zijn in Londen dat het gaat boomen. Sorry? I, I was translating to Dutch. It's is very good for unemployment. Young people they are uh, getting lots of jobs. That's, that's, that's the reason I can say. Mind your step. Ja, de, de, de Britten hebben eigenlijk, of Londen, heeft eigenlijk bewust voor gekozen... om de Spelen hier in het Oosten te organiseren om deze... Um, dit gebied een boost te geven. En als je dan even naar Sydney kijkt... die hebben destijds het Olympic Park volledig buiten de stad geplaatst. Met uh, eigenlijk weinig effect voor de burgers van Sydney zelf. En dat vind ik het bijzondere aan Londen... dat zij bewust ervoor hebben gekozen om dat midden in de stad te doen... met veel meer problemen. Want het is helemaal niet zo makkelijk om dan hier te bouwen. Um, maar dat heeft uiteindelijk veel meer effect voor de burgers van Londen zelf. This place is rubbish. They put it here. People in the West End, I park, oh, they don't want it. This place is a cesspit. Waarom zijn die Olympische Spelen hier? Omdat niemand het wil. Dus ze hebben het hier maar gedumpt in het armste deel van de, van de, van de stad. Ja, yeah, het it is, is een dump. How many Caucasians walking up and down here? None. En wij um, staan nu in een trein die gebouwd is, omdat de Spelen hier komen. En als we nu even kijken, dan zien wij voor ons al een stukje van het atletendorp. Um, allemaal flatgebouwen van, nou wat is het, acht, tien verdiepingen hoog. Links daarvan heb je... Uh, een, een heel grote witte accommodatie. Lijkt wel een luchtkussen? Dit is de basketbalhal. Oh, ja. En uh, deze hal die zal volledig verdwijnen na de Spelen. Is dus alleen een tijdelijke accommodatie. En er zijn geruchten dat ze naar Rio zou gaan. Dus naar de Spelen van uh, 2016. En dat zou wel een mooie legacy zijn. Als je dus een accommodatie van Londen kunt hergebruiken in, in Rio. In 2028 kan hij naar Nederland dus komen. <laughs> ja, misschien wel. Zijn we, dus we zijn nu in al in Hackney ja. ja, dat stadion dat ligt eigenlijk ook uh, achter, uh, hele, achter een reeks van hele oude fabrieksgebouwen. Het is echt een hele gekke buurt dit. We willen dus af van dat wat, wat uh, vaak wordt uh, genoemd de white elephants. He, de grote accommodaties die veel te groot zijn voor een stad of voor een wijk... en die daarna niet meer gebruikt worden en, uh, en verwaarloosd worden. Het zwemstadion dat wordt dus teruggebracht van een uh, topwedstrijdaccommodatie... met 17.000 toeschouwers naar 3.000 toeschouwers. Dus veel kleiner, een echt breedte sportbad. Um, het Olympisch stadion wordt teruggebracht van 80.000 toeschouwers naar uh, 25.000. Maar bijvoorbeeld um, de arena die verdwijnt. Die is gewoon tijdelijk neergezet. En... Um, Hetzelfde geldt voor de hockeyvelden, waar dus heel veel Nederlanders naartoe zullen gaan. Maar is het dan nog wel duurzaam als je het allemaal zomaar wegpleurt? Uh, nou, het is niet wegpleuren. Het is uh, opnieuw gebruiken. Interessant is, is bijvoorbeeld het Olympisch Stadion. 98% van het beton wat gebruikt is in een stadion is gerecycled materiaal. Dus de stenen, de afvalbeton van het industrieterrein... Uh, waar het Olympic Park nu staat, is vermalen. En is vervolgens gebruikt als beton voor het Olympisch Stadion. Door het Olympic Park stroomt uh, de Lee River. Ze hebben hier in totaal, dacht ik, 80 auto's uit het water gehaald. Oh, ja. Dus als je auto in de binnenstad in Londen werd, dan kon je bijna zeker zijn dat het hier of op het park of uh, in het water terug te vinden was. En wat zij nu hebben gedaan is... Dit water gereinigd, de oevers gereinigd. Uh, de oevers waren vol met een Japanse bamboe soort die, die zich maar uitbreidt en alle Europese planten gewoon uh, uh, als het ware vernietigt. Dus er zijn weer typisch Europese, typisch Britse planten uh, teruggebracht. En het is inmiddels gewoon een leuke weg om te fietsen en te wandelen. Het, het is ook bedoeld als fietspad dit hè? Het is bedoeld als fietspad en als wandelpad. Van de ja, en zie dat de veiligheidsmaatregelen nu al zover zijn dat we hier niet meer doorheen kunnen. We're not allowed to come in? in? No, Unfortunately, it's no. closed oh, okay. Since Thanks. when actually? Uh, since 3 juli of July, all oh. the way to the 10 of September. Oké. Oké. In verband met de bid van 2028 yeah. van uh, Amsterdam. Uh, ja, wat zijn dan uh, de voornaamste lessen die je hier kan leren? nou op heel veel verschillende manieren. Ik denk een, een les die wij echt kunnen leren is... hoe kun je tijdelijke accommodaties neerzetten... die daarna weer terug wordt gebracht naar normale Hollandse uh, maatstaven. Ik denk dat dat iets is wat we kunnen, kunnen leren. Een ander aspect waar wij van kunnen leren is... Uh, hoe kun je de, de spelen zo organiseren dat iemand die werkloos is... of iemand die om welke reden ook geen perspectief heeft in, in het leven... om de Spelen te gebruiken om daar verandering in aan te brengen. En met name ook wat ze hier in Londen hebben gedaan... de jeugd betrekken bij de Spelen... en de jeugd daardoor de mogelijkheid geven om zich verder te ontwikkelen. En daarmee leer je dus op voorhand wat je ook vooral moet nakomen... in die beloftes in Londen, in het oosten van de Engelse stad. Amsterdam, zo weten u, wil zich waarschijnlijk kandidaat stellen voor de Olympische Spelen van 2028. Een reportage die zojuist door de werd gemaakt door Jan Maarten Deurvorst. U krijgt van mij de einduitslag van de wedstrijd Locomotief Plofdief Vitesse tweede voorronde Europa League. Het werd 4-4 uiteindelijk in de slotminuut Dos Santos nog de vierde voor Plofdief. Voor Vitesse scoorde van Ginkel tweemaal Reis en Boni over twee weken is de return, nee sorry, volgende week donderdag is al de return in Arnhem. En vanavond ook op deze zender te volgen, ook in die tweede ronde. Voorronde Twente tegen Inter Turku, en die komen uit Finland. Dan gaan we voor een tussenstand naar Haarlem, waar wordt gehongbald en Nederland speelt tegen de Verenigde Staten. En die haatkomp, uh, de beste college spelers. Geven die een lesje aan de beste Nederlandse honkballers? Eh, nee, nog niet. Het staat 0-0. We hebben één ding gehad. Maar ik, ik geniet wel hoor van die Amerikaantjes, Want die kunnen honkballen. Ik zie een werper op de heuvel staan. Carlos Roden van North Carolina State University. Die gooit gewoon 93 mijl per uur. En 140 kilometer per uur een bal. En dat is echt major League werk. Overigens zei ik Nederland één keer gewonnen, één keer verloren. Ze hebben al twee keer gewonnen natuurlijk. Want 18-3 van Japan werd er nog even gewonnen. Dat deed Cuba trouwens vanmiddag. Iets minder deed dat nog even over. De won met 12 van uh, Japan. Japan is uh, verreweg uh, het zwakste team in deze week. Maar verder zijn het allemaal uitstekende teams. Met name Nederland, Cuba, uh, Puerto Rico en de Team USA. We zitten in de eerste helft van de tweede inning. Het eerste hoek is bezet voor Team USA. En uh, de werper Orlando Intema voor Nederland heeft een slagman tegenover zich. Kyle Farmer, de korte stop. Maar hij uh, houdt het uh, nog eventjes uh, rustig, Orlando Intema. Een van de werpers vorig jaar bij het WK honkbal, Toen hij onder andere tegen Cuba gooit. Het zo succesvolle WK voor Nederland. Nederland tegen Team USA. Stand na iets meer dan één inning, nog altijd 0-0. En dat betekent dat ons blok er bijna op zit, uh, Tim Overdiek. Wat uh, moesten wij doen Ja, nou even we die bij de klaaglijn vanmiddag. vanmiddag iemand die zei... u moet wel gewoon netjes de luisteraars bedanken. Niet ineens doorgeven aan iemand anders... en dan nooit meer terugkomen op die zender. Dus bij deze bedanken wij een ieder de Radio 1 Sportzomer... gaat ja. gewoon weer verder. Dank u wel, maar luisteraar. Tim Overdiek en Tom van hekken. houden er mee op. Want na half acht zit Frenk van der Linden alweer voor u klaar... voor een nieuwe aflevering van de Cultuurzomer. Uh, Frenk, wie zit er bij jou? Ja, we gaan even weg van de sport. Maar toch, Nederland valt aan. Dat is de titel van een uh, tv-programma... Ja. over de start van de politionele acties in het Indonesië... van eind jaren 40 jaar. Die man die dat heeft verzonnen heet, Ad van Liempt. Kennen jullie ja. Ad van ja. Die we ook heel veel weet van sport. Ja, ja geweten van heel veel sump wordt hij genoemd. Goed. Andere ja, dat, tijden. Ja, andere tijden. En uh, ja, eerst maar gewoon even die van nu. Ja. Wat zeg ik? Het hete nieuws van dit moment met Raymond Serré.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 Radio 1 Cultuurzomer. Hier is Frank van der Linden. Ja, Ad van Liemt, journalist, publicist, tv-maker, medeoprichter... en ex-hoofdredacteur van Nova. Ad, zullen we eerst maar gewoon een broodje aap doen? Vertel. Is het wel of niet een broodje aap dat jij... de man die zich zo interesseert voor de Tweede Wereldoorlog... eigenlijk Adolf heet? Ja, klopt. Met PH. Dat is toch wonderlijk. Je bent geboren in... 1949, en uh, ik ben genoeg naar mijn vader, die een keurige uh, vaderlander was. En uh, het was precies in dat beeld dat mensen van die oorlog af wilden en er niks meer mee te maken wilden hebben en gewoon wilden gaan doen. Ik vond het zelf ook wel raar toen ik dat merkte als ja. kind. Hoe merk je, heb, je dat? Uh, ja, van hoe merk je dat? Uh, de middelbare school, geloof ik, dat, uh, dat de conciërge opeens uh, een van andere formulier moest invullen. En toen vond iedereen het wel raar, toen schaamde ik me ook wel. Mm. Maar ik heb mijn ouders gemakkelijk kunnen vergeven. <lacht> het is in ieder geval niet uit. Uh, nou ja, Je geldt natuurlijk ook als een archetypisch milde man, hè? Ja, en uh, dat heb ik ook van mijn vader trouwens. <lacht> Die uh, uh, hartstikke goed was in de oorlog trouwens. Het was geen verkapte <lacht> Dat moet dan toch nog wel even. Ver, geen verkapte nazi was. Ja, ja. Laten we maar gelijk naar de hoofdvraag gaan. Um, ik citeer het persbericht. Over uh, Nederland valt aan. Wat heeft er toch toe geleid dat de Nederlandse regering met ruime steun van de bevolking in de zomer van 1947 een oorlog begon? Twee jaar, twee maanden en twee weken na de bevrijding van de Duitse bezetting. Wat is daarop uw antwoord? Uh, dat ik dat uh, uh, ik, daar al jaren met topmensen vragen en uh, nog nooit een echt afdoend sluitend antwoord heb gevonden. Maar dat ik langzamerhand wel een aantal factoren kan benoemen die, uh, uh, die aan hebben bijgedragen. En als je... Ik vind van geschiedschrijving is het allerbelangrijkste dat je je probeert te verplaatsen in de tijd en de geest van de mensen die het meemaakten. Ik vind dat ik daar nu een redelijk stukje op die weg gevorderd ben. En dan ja, kan je, je ook wel voorstellen dat ze het dat ze dat deden. Laten we even maar het is ook tragisch. Laten we even teruggaan naar 1947. Hoe ligt Nederland erbij? Eh... Uh, uh, arm uh, en overstelpt door problemen die uh, eigenlijk uh, het land over het hoofd gooien. Problemen is van, zoals? Uh, nou, uh, Wederopbouw, uh, armoede, woningnood, uh, gebrek aan alles, gebrek aan grondstoffen, gebrek aan, uh, aan huizen vooral. Maar ook aan, aan beton en aan ijzer om, de, om, om het verkeer weer op gang ja. te krijgen en, enzovoort. En ook de industrie. Uh, en dan met een enorm verdriet. Uh, van wat er allemaal verloren was gegaan in de oorlog... van alle ja, mensenlevens. Ja. Uh, dan met een gigantisch probleem in de berechting... van ongeveer 130.000, 150.000 fouten Nederlanders... met een, een justitieapparaat dat totaal overbelast was. En ja, wat gebeurt er dan ondertussen in dat onderneming die kolonie van ons? Nou, dan uh, als we een beetje uh, wakker worden... na de schok eigenlijk van de eigen oorlog en bevrijding... dan uh, uh, blijkt het daar komen chaos te zijn... En dan is uh, uh, Nederlands-Indië tijdelijk toegewezen aan de Engelsen. En dan willen wij daar zo snel mogelijk weer naartoe... om de zaak weer uh, te herstellen zoals wij dachten ja. dat het moest. En we mogen er niet eens in, want de Engelsen zeggen... ho, ho het is aan ons toegewezen. Maar laten we even, even uh, ernstig vaststellen... we waren trots op ons Indië. Het was dierbaar. Het was dierbaar en we waren ook trots. En we, we vonden... Maar weer is lastig hoor, want het ligt altijd verdeeld. Maar we vonden eh, dat op enig moment wij ons daar wel zouden moeten terugtrekken. En op een nette manier moesten overdragen ja. aan de Indonesië. Want dat had de koningin Wilhelmina in de oorlog zelf gezegd. Haar beroemde 7 december reden die trouwens door Landvoogd Van Mook, toen minister van Kolonieën ja. geschreven was... Ja. Uh, dat die wees in, in die richting. Dat zit ook in je tv-programma. Maar nou, nou heb ik toch nog niet helemaal een sluitend antwoord gehoord op die vraag... waarom ging dat Nederland dat dus... Ja, zo armoedig is, ja, ja. dat zo ja, kamte met, met allerlei interne strijd. Dat ook nog even doen. Ja, nou ja, dat is er dus over het hoofd gegooid. Dat, dat is eigenlijk de belangrijkste uh, scheefgroei. Uh, vanaf het begin zei, daar moeten we zo snel mogelijk een, een leger naartoe hebben. Aanvankelijk was het zelfs nog onder de Weg te sturen. De eerste mm -hmm. eh, militaire die op pad werden gestuurd... kreeg als opdracht om je, eh, om je pand te verdrijven. En terwijl ze op de boot zaten... werd het, eh, het doel van de reis eh, veranderd in om Sukarno te verdrijven. Mm -hmm. Want inmiddels had zich daar revolutie voor gedaan. Had Sukarno met Hatta de republiek uitgeroepen. En eh, was daar een, eh, langs... na een paar maanden is daar een revolutionaire situatie ontstaan... met, ongel met een, ja, een, een op sommige plekken echt een orgie van geweld. Waarom hebben we toen het pluralisme status toch maar hoor. Niet gewoon gezegd... ja, oké, okay, nou ja, de, die lui die willen ons eruit flikkeren. Dat is misschien ook eigenlijk niet zo onbegrijpelijk, want het is hun land. Wat zullen we daar nou nog met 150.000 man gaan knokken? Nou, daar, uh, dat is niet gelukt, om dat, om dat met z'n allen vast te stellen. En dat is een van de raadsels. Maar daar speelde onder, ten eerste een economische factor mee. Wij dachten dat wij financieel, economisch... volledig afhankelijk waren van de inkomsten van die kolonie... Uh, Elzevier schrijft ergens in een commentaar: Als wij in die verliezen zullen we vervallen tot het welvaartspeil van Bulgarije. Ramp spoed geboren. Ja, Bulgarije veel erger. Kan <laughs> natuurlijk niet. Ja. Uh, en, uh, maar er speelt ongetwijfeld ook een zedelijk religieuze factor. En we waren natuurlijk ook. Uh, eigenlijk bezig dat land te kerstenen. Mm -hmm. he, uh, zowel Missie als Zending waren daar bijzonder actief. En om dat allemaal aan die heiden over te laten... Dat, dat vonden mee. we toch ja. eigenlijk ook niet. Eens, en uh, Nederland is een christelijke natie, he, een meerderheid uh, christelijk uh, Wat een dus opdracht. Is, ja. Ja. Laten we eens twee actuele linkjes pakken. Er, er hebben foto's uh, gestaan om te beginnen in de Volkskrant... van executies uh, in Indonesië, toenmalig Indonesië. Hoe bekijk jij die? Uh, nou, ik ben er niet heel erg door verrast. Wel... Uh, dat ze nu nog uh, opduiken. Je moet eigenlijk zeggen dat de censuur... van de Nederlandse overheid en leger... Uh, nagenoeg perfect heeft... Want ze noemen het, Alles censuur. Uh, ja, er zijn natuurlijk... Heel veel van die foto's uh, gemaakt en ook films gemaakt en vernietigd. Uh, omdat. Dat is natuurlijk de eerste zorg van elke oorlog voor een land. Dat is het thuis vond. niets we zeggen, de, de Srebrenica rolletjes avant la letter. Ja, ja. Nee, het dat, dat, dat, dat was gewoon uh, standaard. Ik heb wel zo'n uh, oude fotograaf in de lijn gehad. Ja, die, die werkte voor de Lege Voorlichtingsdienst. Ja, dat was je spullen inleveren. en dan merken dat alleen de vrolijke plaatjes werden afgedrukt. Okay. Dus daar hoef je niet vast te zijn bovendien. Uh, wat, wat mensen uit het oog verliezen. Uh, wij hebben het politieke acties genoemd. In het kader van een soort versluieringstaalgebruik. Uh, maar het was natuurlijk gewoon een keiharde oorlog. En met dat leek uit deze beelden. En die dat, uit een privéalbum opduiken. Ja, nou, en, dat wist, en dat weten al die veteranen ook die er gezeten hebben. Oké, okay, maar het een nu staat vreselijke... het op de voorpagina van, van, ja. een, van een landelijke krant. Ja. Nou ja, t, uh, omdat het voor het eerst is dat het gebeurt. Uh, Overigens, dat programma wat ik heb Gemaakt dat gaat er helemaal niet over. Hè? Dat ik heb juist geprobeerd om die de aanloop om die besluit voor de politieke besluitvorming nou eens een keer los te trekken van ja. wat er in die oorlog allemaal gebeurt. Dus dat wordt in Nederland altijd verward. Dat vind ik eigenlijk vervelend. Ja, Oké, okay. voor een goed begrip, het ten aanval gaat over het moment dat we uh, erop afvliegen. Ja, ja. Dat, zo kun je het eigenlijk samenvatten. Het tweede actuele linkje. Um, je hoort in Nederland, in het hedendaagse Nederland... Euh, nogal wat protesten als de optie ter sprake komt... dat we misschien tanks zouden kunnen gaan verkopen aan Indonesië. Want oh, oh, de mensenrechten daar. Ja. Ik vroeg je net hoe bekijk je die foto's? Hoe beluister je deze geluiden? Daar uh, heb ik me wel aan gestoord. Kijk, uh, er is vast het een en ander niet pluis met de mensenrechten in Indonesië. Het schijnt trouwens uh, in stijgende lijn te gaan. Maar goed, en wij zijn naar mijn... Mening, het laatste land dat daarover moet beginnen. Ik denk dat uh, politici, die moeten van alles, maar die zouden ook enige uh, zelfbeheersing zien. Maar aan dus, de dag. verkopen die tanks? Uh, Nederland moet uh, uh, Indonesië niet aanspreken op de mensenrechten. Dat, dat mag elk land doen. Nee, maar nou ben dus jij die politicus en verkoop je ze dan? Uh, ja, dan zou ik ze verkopen. Nou, dat is een heel met, duidelijk met welk, antwoord. Met welk recht zouden wij tegen Indonesië. Zeggen, jullie mogen die tanks niet hebben. Dacht je dat je die dingen trouwens tegen. En voor alle duidelijkheid, jij legt de link terug. Jij zegt als wij dat daar op ons geweten hebben, Politionele acties die in feite een keiharde oorlog waren, dan moeten wij niet nu mekkeren over de mensenrechten situatie. Indonesiërs ergeren zich daar dood aan. Ze hebben volkomen gelijk. En als wij ons bij. met andere landen, mooi vind ik ook al vervelend, laten we eerst eens een beetje naar ons eigen verleden kijken. Maar goed, dat is tot uit. Bij Indonesië moet je gewoon niet doen. We gaan luisteren naar de kop van Nederland ten avond. Oké. Okay. Militaire aanval van Nederland op Republiek Indonesië begonnen. We zijn lang genoeg langmoedig geweest, zegt minister-president Beel. En was het Nederlandse kabinet nu wel of niet unaniem, is een beslissing. Goedenavond. Nederland is in oorlog met de Republiek Indonesië.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 En twee weken na de bevrijding is Nederland weer in oorlog. Ja. Zo zit dat in elkaar. In één keer hoor je dat het dus een reconstructie is... van die eerste dag van de laatste grote Nederlandse oorlog. En in het programma komen grote omroepnamen voorbij. Maartje van Wegen, centrale presentatie. Fonds van Westerlo die is oorlogscorrespondent Indonesië. Eve Brouwers, diplomatiek redacteur. En Ed van Westerlo, politiek redacteur. Plus nog Joop Daalmeijder, verslaggever bij het PvdA-gebouw in Amsterdam. Um, hoe kom je op dit idee? Ja... Uh, het is al heel oud. Uh, ik heb het, toen het 50 jaar geleden uh, was, toen had ik het ook al bedacht. En toen wilde ik het eigenlijk ook al doen. Toen heb ik zelfs toestemming gekregen. Maar toen kwam het er niet van. Toen had het veel te druk. Was, ik zat bij Nova en ik weet niet waarom. Maar het was veel te druk. En het was onverantwoord. Dus, het dus toen had... het 50 jaar geleden ja, was. Toen jaar... ja, toen is het in de laag gegaan. Uh, en ook een beetje in mijn achterhoofd. En wel altijd het idee, als het ooit nog eens de, de kans is, zou dat wel leuk zijn. Uh, toen ik 2,5 jaar geleden afscheid nam van het publieke omhoog... werd ik tot mijn stomme verbazing... Krijg ik een cadeau van het publiek om, op een afscheidscadeau. Ja. Namelijk, je mocht een programma maken naar keuze. Nou, <lacht> dat is. Echt... Ik wil ook oud worden als ja, ik dit hoor. Ja. Ja. Ja. Nou, ik hoop, ik ja. wens het je erg toe. En ja. uh, uh, uh, uh, flink doorwerken. Ja. en Goed je best doen. Uh, en uh, nou, toen heb ik een aantal ideeën ingeleverd waaronder dit. En iedereen vond dit wel verreweg het leukste. Ook omdat het uh, echt uh, experimenteel is. Hè. De, wat we doen is uh, uh, een geschiedenisverhaal vertellen. Uh, daar zijn allerlei methoden voor, maar nu doen we dat in, op een hele speciale methode. We kiezen namelijk de vorm van een uh, vrij... Uh, eigenlijk een vrij populaire vorm, namelijk uh, de breaking news uitzending. De, ja. de, de vorm die gebruikt wordt als een groot nieuws uitbarst met veel kanten. En, een, en dan uh, als of er toen, toen zo'n programma zou oh, zijn geweest uh, ja. in 1947. Ja. Dus wat jij ja. combineert is het verhaal. Eigenlijk is dat de derde, vierde versie van de geschiedenis. Ja. He? Het verhaal ja. van 65 jaar geleden. Het combineren met de vorm van vandaag. Dat kan natuurlijk niet. En daarmee creëer je een soort spel met de kijker. En ik heb goede hoop, maar ik weet niet zeker. Maar ik heb goede hoop dat de ja. kijker het leuk vindt om dat spel mee te nou, spelen. Luister bijvoorbeeld naar een dialoogje tussen he, centrale presentator Maatje van Wegen... en uh, militair deskundige Klep. He, dat is een uh, man die je kent, dit is Klep. Dat is uh, ja, tegenwoordig gewoon een man die nooit over het hoofd te zien nee. is... als het gaat om... Die moest consultie. dit ook doen. Goed, en dat klinkt dan zo. Kunt u nou voorspelling doen hoe het zal lopen? Nou, aan die voorspelling wil ik me nu wel wagen. Ik denk dat de Nederlandse militairen als het spreekwoordelijke mes... door de operationele boter eh, zullen gaan. Het probleem is alleen, een al oud probleem... is het winnen van een paar veldslagen, ook het winnen van de oorlog. En daar zullen we dus de komende weken op moeten gaan letten. De troepen zullen waarschijnlijk wel verslagen worden van het TNI. Maar of daarmee ook continu Indië onder controle komt, dat weten we nu nog niet. Ja, dat is natuurlijk de heerlijke grap die erin verborgen zit. dat ja, We weten nog niet hoe het loopt, terwijl we heel goed Deurkwijze weten hoe het, hoe het zal lopen. Um, het medialandschap van die tijd, schets dat eens? Uh, ja, dat is leuk dat je het vraagt. Want eigenlijk vind ik het programma is een beetje uit de hand gelopen... in de zin dat het ook mediageschiedenis is geworden. Nederland is volslagen verzuild. eh uh, uh, er zijn tegenwoordig theorieën dat het wel meegevallen is met die verzuiling. En daar ben ik het helemaal niet mee eens. Als je, en Ik heb mij vooral een beetje gebaseerd op de kranten. En dat was natuurlijk het belangrijkste uitlaat... of het belangrijkste publiciteitsmedium. Die kranten zijn, zitten helemaal in de partijlijn. Volkskrant, Kvp. Volkskrant is KVP. Want de belangrijkste man in de KVP, Romme, is staatkundig hoofdrecteur van de Volkskrant. Trouw? Trouw is ARP, de hoofdrecteur van... Uh, trouw zit voor de ARP in de Tweede Kamer, bruin Slot. Uh, overigens, ARP zit dan in de oppositie. En dan niet dat ze tegen die oorlog zijn, maar nee. dat ze vinden dat het veel eerder ja. en veel harder had. PvdA? Moeten. PvdA, Vrije Volk, uh, hoofdvracteur van het Vrije Volk, zit kwaliteit qua, dus heeft een vaste zetel in het partijbestuur van de ja. Partij van de Arbeid. En de redactie van het Vrije Volk schrijft dus wat de Partij van de Arbeid wil en vindt. En dat is bijna Sovjet-journalistiek. Mm. In al die zuilen, zowel... De, Zo wordt het inderdaad en, door en, velen niet gepercipieerd. Bijna Sovjet-journalistiek. In die periode is het wat wij eigenlijk Sovjet-journalistiek noemen. Want er treedt niemand buiten de paden van de partijlijn. En uh, dat, dat maakt het ook eigenlijk in die tijd redelijk uh, gepolariseerd. Uh, en ik vind het fascinerend om die, om die kranten één. Uh, het sterkste voorbeeld. Er komen twee kranten. Uh, verzetskranten, Bovengronds, Trouw en het Parool. Twee jaar nadat zij Bovengronds zijn gekomen... die hadden in de oorlog echt schouder aan schouder tegen mm. de mof gevochten. En twee jaar later staan ze lijnrecht tegenover elkaar. De een schreeuwt eigenlijk in de hoofdartikel. Ze schreeuwen echt. Het is geen nee, nee, bezadigde nee. taal. Ze schreeuwen echt de tegenaan... Sla erop. En de ander, het parol, eh, dringt voortdurend aan op onderhandelingen, bemiddelingen ja. en arbitrage. Ja, dat is toch wel is... interessant om dat vast te stellen. Eh, ja. Op een moment dat, als je nu. PvdA, VVD en CDA bij elkaar zou optellen... dat ze geen parlementaire meerderheid meer zouden hebben. Nee, en, maar dat is politiek eigenlijk nauwelijks een probleem zou zijn. Nee, nee zou dat eigenlijk, is... Ja. Tenminste, ik geloof dat Wouter Bossen verpleit... om zo breed mogelijk ja, coalitie... Tot zover dat zijn we dan toch wel gekomen. Er is wel het een en ander veranderd. Ja. Ja. Goed, uh, we doen nog even een fragment. Uh, Fons van Westerlo is verslaggever, zoals gezegd... Uh, in uh, Indonesië. Hoe was het voor hem om, om, om dat aan te pakken? Uh, we zijn in een razend tempo heen en weer gegaan. Dus het was eigenlijk alleen maar reizen. Uh, maar hij, ik merkte aan hem dat het hem echt wat deed. Dat Hij, hij was terug in zijn, in zijn jeugd. Althans, in zijn uh, slaggeversjeugd. Ja, en hij was in de jaren zeventig de oorlogsslaggever van Nederland. Hij heeft Vietnam gedaan, Midden-Amerika, Afrika, heel veel Azië. Uh, en... Je, hij, hij zei het ook zelf, ik ben gewoon weer even terug in mijn jeugd... en alle spanning en emoties die daarbij hoort, voel ja. ik opeens. Maartje van Wegen en Fons van Westerlo. En jij kunt het allemaal beoordelen, jij bent daar echt. Wat, wat zijn nou de laatste ontwikkelingen? Nou ja, van het verloop van de strijd weet ik niet zo gek veel meer dan jullie net in de studio van Chris Klep hebben gehoord. Ik kom wel net uit het paleis van de luitenant-gouverneur-generaal Van Mook. En de landhoofd heeft daar eerder vandaag een radiotoespraak gehouden. En daar mochten we met de camera even bij zijn. En ik laat jullie daar graag een stukje van zien. De Nederlandse regering is ervan overtuigd dat zij voor deze beslissing de medewerking en de goedkeuring zal verkrijgen van die tallozen die de huidige toestand moeder zijn... en beseffen dat een voortduring daarvan iedere grondslag zal ontnemen... aan de oprichting van een werkelijk vrije Verenigde Staten van Indonesië. Ja, het interessante is uh, dat het uh, ja, niet alleen uh, hoogst uh, ernst is... maar dat er ook van die fijne knipoogjes in zitten. Uh, dat moment bijvoorbeeld dat uh, Fons van Westerlo zijn zonnebril ja, opklapt... Persoonlijk vind ik dat wel een hoogtepunt. We, <laughs> hebben. Uh, we staan natuurlijk steeds voor de keus. Uh, ja, het is... Uh, televisie bestond niet eens, dus... Uh, wat, ja, wat kies je? Hè? Hebben ze hele oude kleren aan? Praten ze heel uh, uh, ouderwets zoals in die tijd? Maar de wat... oude kleren maak je wel aan, maar ja. het ouderwetse, pra ouderwetse praten, nee. Uh, die keuzes hebben we gemaakt. Nou ja, en dan, uh, we hebben de mensen vrij normaal uit laten zien. Alleen hier en daar een accent. He hele oude microfoon, niet zo oud uit 1947. Want toen was er nog ja. geen uh, televisie in ieder geval. Uh, maar het, uh, ik heb erg om de zonnebril uh, moeten lachen. Want het is er één met een klep. Ik kan het op de radio moeilijk voordoen. Maar dus, uh, die je dus met één... Oh, beweging, omhoog, beweging ja. van je hand omhoog doet. En hij doet dat op een hele natuurlijke ja. manier... terwijl hij in beeld staat. Ja. Daar hebben we natuurlijk achter de schermen ja, zeer omgelachen. Op een bepaalde manier krijg je ook het gevoel... dat dat Vietnam, waar uh, Fonds uh, van Westerloof verslag van heeft gedaan... in de tijd, hè, de Amerikaanse-Vietnamese oorlog... dat dat ook een ja, etiket is dat zo over onze politionele acties... kan worden geplakt, want er duiken kleurenbeelden op, voor het eerst bij mij weten. Ik heb ze althans nooit, nou nooit gezien over onze strijd in Indonesië. En ik dacht, en mijn collega's van, van dit programma dachten dat ook, ons Vietnam. Ja, als je het gaat vergelijken, dan kom je daaruit. En dat is natuurlijk uh, lastig, want er zijn allerlei uh, verschillen. Uh, want uh, dit was onze uh, kolonie... En... Vietnam was geen Amerikaanse kolonie. Ja. Maar goed, het lijkt er natuurlijk heel erg op. En het, uh, uh, het komt ook omdat je op een gegeven moment. Nederland is in die oorlog getrokken. Uh, en is ook wel gewaarschuwd, maar heeft niet geluisterd naar die waarschuwd. Dit wordt een guerrilla-oorlog die je nooit kan winnen. En uh, het is zelfs zo dat. Uh, voordat besloten twee maanden voordat die oorlog begint, zijn er twee zeer hooggeplaatste Nederlandse uh, officials, ambassadeur, ministerachtig. Mm -hmm. uh, die aan Beel een brief schrijven van doe het niet. Uh, die echt waarschuwt. Doe het niet, want je komt in een moeras terecht. Je ja. komt in een moeras van guerrilla terecht. En dat is natuurlijk wat er gebeurd is. En dat zoveel doden heeft gekost. En dat uh, die, ja. die verschrikkelijke narigheid voor die uh, veteranen heeft opgeleverd. Ze kwamen in een guerrilla oorlog Ja, jongens uit de Betuwe die nog nooit verder dan 10 waren Hoe geweest. Hoeveel doden zijn er in totaal gevallen? Nou, dat zou dat onderzoek eigenlijk moeten uitwijzen. Dat er nog moet dat komen. Moet er komen. Ja. Ja, de, de, we gaan meestal uit van tussen de vijf en 6000 Nederlanders... maar dat is inclusief volgens mij de bersjap periode En uh, we gaan uit van minstens 100.000 Indonesiërs... waarvan ook niet ja. vaststaat door wie die precies en, allemaal zijn. En, en ja, er ontstaat dus een hybride mix van geschiedenisles... Uh, journalistiek uh, die heet van een naald lijkt... maar uh, het is eigenlijk uh, van toen. Knipoogjes... Bijvoorbeeld een dialoog tussen Maartje van Wegen en Joop Daalmeijer, van wie wij weten dat ze in het dagelijks leven uh, fijne echte lieden zijn. Uh, een vraag aan Eve Brouwers, uh, wat uh, ja, denkt de koningin ervan? Dan, dan zie je hem daar staan als verslaggever, terwijl hij natuurlijk de nee. oud-directeur-generaal is. hij zegt wat hij in hofkring heeft genomen. Ja, dat zijn allemaal <laughs> dat zijn eigenlijk hele mooie momenten. Ja. Maar wat brengt ons nou uiteindelijk deze, deze aanpak, deze vorm? Ehm. Um... Ik denk dat uh, het een, een manier is om uh, mensen uh, te informeren over hoe het echt gegaan is. Want, want alles wat daar gezegd is en wat daar verteld wordt, mm -hmm. is terug te voeren op bestaande bronnen die uh, bijna niemand kent. Maar die ik voor het boek dat ik hierover geschreven heb, uh, heb geraadpleegd. En daar zitten dus uh, Amerikaanse bronnen. Codetelegrammen in. Daar zitten notulen van het kabinet in. Daar zitten dagboeken van. Dat zijn heerlijke details. Het is allemaal gebaseerd op feiten. Dus het is echt een feitelijke weergave van. Dat zijn hele toffe details. Maar dat ik je onderbreek. In het persbericht van de NTR staat het wel heel stevig. Dit programma werpt een verrassend nieuw licht op deze periode. Stiekem dacht ik. Nou, kom maar op. En dat valt toch een beetje tegen. Uh, dat ligt eraan, hoe je bekijkt, vind ik het ook wel een beetje sterk gezegd. Dat doen persberichten wel vaker. Maar uh, als je hier... Uh, alleen op school van hebt gehoord, dan mhm. is bijna alles wat je hoort nieuw. Ja. Zo kan ik ook een persbericht schrijven. Ja. Als u het niet hebt gezien, is dit echt hard. Wist jij hoe de verhoudingen in het kabinet lagen? In de uh, tijd? Nee. nee, nee, dat, nee. Ik, bedoel, dus daar zitten, ik heb dat niet al. Zoveel... Handel... Nee, en ook hoe die spanning tussen leger en, uh, en regering... in elkaar is het. Absoluut toegegeven. Dat een generaal vijf dagen voor die oorlogse Maar laten we er eens even een onverdachte geest... als de historicus-fasseur bij ja. halen. Ja. Wij, wij spraken hem even voor deze uitzending. Historicus, geboren in Nederlandse Indië... bracht zijn jeugd door in een jappenkamp. En in 1969 schreef hij mee aan de Excessenota. Toen een soort van rapport, een half rapport zou je kunnen zeggen. Een onderzoek dat van overheidswegen werd verricht... naar die politieke acties. Hij heeft waardering, hij heeft er met heel veel plezier naar gekeken. Hij vindt het goed. Hij heeft wel één kanttekening. Hij zegt, ik quote even letterlijk, het is net als met een toneellicht. Wat in het licht valt, wordt uitvergroot. En wat zich daarbuiten bevindt, valt in de duisternis. Wat toch wel ontbreekt, is de aanloop naar 1947. Waarom zaten die 150.000 soldaten daar in dat Indonesië? Nederland heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog in een isolement geleefd. Iedereen dacht na de bevrijding, nu wordt het gewoon weer zoals het was in 1939. Veel Nederlanders waren ervan overtuigd... dat wij het beste koloniale, koloniale, koloniale bestuur van de wereld hadden. Daarna kwam het bittere ontwaken. Je moet je kunnen verplaatsen in de mentaliteit uit die tijd. En dat kan niet als je zo'n groot gedeelte wegknipt. Ja, dat is juist. Uh, althans, hij heeft natuurlijk gelijk... Uh, in het boek komt dat wat beter uh, tot z'n recht. Maar ja, dat zijn, ik hoef jou toch niet de beperkingen van een televisie nee. uitzending. En ook nee, maar de, de luisteraar moet je het van, ook niet van een, uh, En ook niet van een toneelstuk. Je zou het ook een, een soort toneelstuk kunnen noemen. Hè? Daar, ja, daar kan je natuurlijk niet alle achtergronden... en de hele voorgeschiedenis, kan je daar niet in samenvatten. Ik heb wel het idee dat ook als je er weinig of niks van weet... dat het heel goed volgbaar is. Dat je t, ja, maar dat het, je, t, het je het raakt volgen. aan één ding. Hij zegt het zelf niet, maar ik vul hem dan aan als, als je me toestaat. Doordat je die aanloop niet ziet, mis je eigenlijk de emotionele binding met Nederlanders die verdriet hebben van dat verlies. Dus je kunt je niet verplaatsen in hoe belangrijk het is om in Indonesië te hebben. De koestering van dat Indonesië. En daardoor krijg je niet de feel van die emotie op dat moment. Uh, ja, Althans, dat deze kijker niet. Ja, Nou, dat zou heel goed kunnen. Uh, Zo'n... Zo. Het programma van een uur over zo'n enorm conflict is, natuurlijk heeft natuurlijk dus zijn beperkingen en zijn beperkingen in, uh, in dat opzicht. Tegelijkertijd denk ik dat er uh, heel veel, naar mijn gevoel echt bij het grote publiek, onbekende ja. elementen ja. wel uh, hun plek krijgen. Ja, en op en, een buitengewoon plezierig wegkijkende manier. Ik bovendien ook niet... Ja. Ik, ik, ik, je verzet me ook tegen de visie dat het vanuit, uh, helemaal vanuit nu gemaakt is. Ja, als je bijvoorbeeld, het, wat ik wel een grappig voorbeeld vind... Uh, op een gegeven moment meldt de correspondenten Amerika, Shell Groenhuizen... Ja. dat de... Veiligheidsraad zich ermee gaat bemoeien. En dan reageert Maatje met Veiligheidsraad. Hoe zit dat ook ja, weer? We weten het maar net, ja. En dan zegt ze al, ja, die bestaat pas een jaar ja, ja, en we ja. weten ook niet precies. Ja. Dus daarmee ga je toch wel proberen uh, in, die, in de geest van die tijd te komen. Hey, maar had, maar, maar uh, je hebt wel een punt hoor. Oké, oké. Laten we nog even praten in de laatste twee minuten uh, over dat onderzoek. Hè. Er is dus die. Excessennota geweest. Er is nooit een officieel onderzoek ingesteld door de Nederlandse regering, een volledig ja. onderzoek. Jij vindt dat moet er uh, toch nog komen anno 2012? Ja, kijk, Nederland heeft toen wel iets gedaan in die tijd. Uh, geen. Een parlementaire enquête, waarom gevraagd werd, dat is heel jammer. Nederland heeft toen gezegd, we gaan de bronnen publiceren. En er staat dus nu, ook in mijn kast, maar verder bijna nergens... twintig uh, delen van ieder duizend bladzijden. Dat zijn alle officiële bronnen. Ja, met lectuur, zullen we maar zeggen. Ach, ik, ik lees ook nooit. Voor, de, voor dit programma heb ik er twee gelezen. Ja. 20.000 bladzijden, eh, dat is allemaal gepubliceerd. Maar ik noem het een voorbeeld van verzwijgen door te publiceren. He, door het allemaal mm. te publiceren weet je mm. zeker dat niemand het zal lezen. Mm. Het is gewoon niet geschikt. Maar wat zou om... zo'n onderzoek nog kunnen doen dan? Waarom? Nou ja, er is echt heel veel niet bekend en niet goed beschreven. En ik ben er voor. Ik ben trouwens voor allerlei soorten onderzoek. Want het is ontzettend belangrijk dat die veteranen die daar nog altijd mee toppen... Eindelijk een keer precies te horen krijgen waarom ze moesten. En wie was schuldig en wie was onschuldig? Ja, want dat is mijn punt. En we hebben ook nooit schuldig aan gewe gewezen. En als je geen schuldig aanwijst, okay. wijs je ook geen onschuldig aan. En dat had wel moeten gebeuren. Dus uh, het is een soort van goed voor onze geestelijke volksgezondheid. onze geestelijke volksgezondheid zou mij gebaat zijn. En gisteren hoorde ik op uh, televisie iemand roepen... Ja, dat ze om die, om die instituten een paar miljoen te geven, het zijn zakkenvuls. dat vind ik echt zo treurig. Nee, gaat om geestelijke volksgezondheid. Juist, het mag maar, nog wat kosten. Ik dank je hartelijk. Het was een kort gesprek, maar een zeer informatief gesprek. En we gaan allemaal kijken. Aanstaande zaterdag 21 juli om 10 voor 9 op Nederland 2. Nederland ten aanval. En we gaan door met de sportzomer. Herman van der Zand, Robert Meder. Hoi. Ja, goedemiddag. Zegt u het maar over...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 En er moet minder geklaagd worden. Ja, ik weer gek van zeker. Meer heb ik niet te vertellen. Abonnementskosten voor zakelijke telefonie met 25% verhogen. KPN doet het gewoon.